Wij beginnen de les nummer 97 van Zogar. Pagina Kaf WAV 26, de linker kolom, de regel 16. Is het is een bijzonder belangrijke zogar les nieuw wat we nu doen. Uh, ik hoop dat wij hem kunnen nieuw tot het einde van deze oorde uit hebben vanavond. En dan, daar is dan, dan is het plaatje als het ware rond in grote lijnen, is het dan rond uh, hoe het licht hoogma ontvangen wordt. Dan. Op welke manier in grote lenen, dan zullen we zien hoe dat gaat. De reichel zestien. We ze amro. We iemand. We ziet het lebak met een we Keshituha zestien. We Zee Amro, en dat is wat hij he zogar zegt. We Ima en Ima binadus. O libarta, le Bartha wat wordt gezegd? O hürt leent uit aan, de, aan haar dochter Manega har kleidin zeyfintin. Vekashitala, bekashitu, bekashitu, Bekashitaha, En frasierd har med har frasiering. Komaer dat wil Kivan, de gimel achtin, oti jod, de ima. Nimshahu Shahu el Hanukva 19. Bamatsav hakatnut. Kanal. Ik zal direct gaan vertalen. Klomar 17. Dus na de koma, dus de eerste koma. Dat wil zeggen. Zeer belangrijk geeft nu ons in deze les een duidelijk helder, helder en eenvoudig beeld. Kiwan angezin de Gimel achte tot eile de Ima. Angezin drie letters eile van Ima. Oftewel bina Rabine malchut van Ima. Nimshahu elhanukwa werden angetrokken tot de noek, tot noek, de noekwa. Bamatzava katnoot, in de toestand van de katnoot, zoals bij ons afgebeeld is. Dus die tvuna, ja. De tvuna is, hoe dat is ima, maar dan de vrouwelijke van de ima is dan tvuna. En dan hebben we zo opgetekend, binazir en binemalgoed, die zijn gezakt naar de malgoed. Naar de ketterenchochma van de malgoed. Kanaal, zoals boven gezegd werd dat dat wordt geacht de ima twinta ozifat le dat dat de ima oftewel de de de onderste bina de jirsut oftewel dat de ima ozifat lebarta dat leent aan haar dochter. Output har Out That is what the zohar in the talf of the zohar that say that geeft an Ki aridee ze, she gimila kilim, 21, binavi zoon, she hem That she ki ze, dat door het feit, she kilim, dat drie kilim, 21, binavi zoon, Bina en zoon van de Ima. Shehem eile, dat die eile. Dus in de naam van Elohim, Elohim weergegeven, dat is eile. Nifradoumi Ima. Vinaflu lenukwa. Van koma tot koma of van koma tot punt. Die, zijn, die waren afgescheiden van de Ima. Vinaflu en daalt en vielen. 22, nukwa, naar de nukwa. Naar de nukwa, naar haar ketterchochma. Harrei, hen su lefchinaat, nukwa mamash. Dan zie hier. Zij, die dus die drie kilim, die onderste kilim, die eile, henna su zij zijn geworden, lefchinaat, nukwa mamash. Helemaal als het aspect nukwa. Kie, drieëntwintig, Haëlyon, Haëjoret, letachton, Nasa, kamogu, Want, het is in principe, De di Die di Die afdaalt, Letachton, naar de lachere, Nasa, kamogu, Wordt als hem, als hij, Als de lachere, Put, 24 Vierëntwintig, Sheila kilim eileshela le barta. Shehi 25 hanukwa. Kiata shameshet imahem nukwa. Kijk nou wat hij zegt. We nu 23 en het wordt geacht 24. Sheima dat we dat ima. In dit geval is het ziran pin of the. Sorry. Z, eh, dat is dan jirsut, oftewel de tuna, het vrouwelijke van de van de tfuna, dat de ima en algemeen is het ima dat is vaak is het jirsut dat het wordt geacht dat ima hishila kilim leende de kilim van haar lebarta aan haar dochter uit Shehi, Hanukwa, welke dochter is, 25, de Nukwa. Ki ata, Meshamesh, want nu maakt daar gebruik van de Nukwa, van de kilim, uh, hele van de ima. Hoe? Kijk nou. We hebben het zo opgetekend. Het doet er niet toe dat dit. Het... Kijk, moest het dan natuurlijk uh, die... Binazi zeer en Waar de nukwa staat natuurlijk Moet het zijn tegen de rand van de navel Wat we noemen maar zo is het ook goed Maar wat hij bedoelt let op De kilim eile Oftewel the zeer en Van de ima Oftewel van de tvona Die dalde af nu naar de nukwa En daar Wat de nukwa heeft van zichzelf Alleen maar of van zichzelf. Alleen welke kilim? Ketergogma. Waarom? In de katnoot we hebben we gezegd, elke traptreden heeft nu alleen maar kettergogma, en de rest valt, de drie, de rest valt naar de onderste traptrede. Dus die als het ware niet bestaan. Uh, en nu let op die binase binnen, maar goed, helemaal links op de tekening van de ima. Die zijn gevallen in de ketterhochma van de nukwa. Kijk nou wat er gaat gebeuren. Let op. Wat heeft nu de nukwa? Wie kan zeggen? Dus die zijn gevallen in de ketterhochma van de nukwa. Wat heeft de nukwa? Wat moet wa überhaupt nukwa hebben? Elke parzof. Wat moet de parzof hebben? Hoeveel sfeerot? Oftewel, vijf, ja? Vijf, zoals in onze... So, as we know than 5, Keter Chokma, Bina, Zerabine, Malchut. Yeah And now look at the Katnut. So, dus, what have the Malchut new in the Katnut from itself? Welke kelim In the Katnut, what has it from itself? Elke what has it in the Katnut? It's from itself? Huh? Keter en gogma, dat is van zichzelf. In de Katnoot heeft hij alleen maar twee. Alles heeft hij twee alleen maar. Met de lichten, nefers en roer. Ja of niet? Nou, kijk nou wat er gebeurt in de Katnoot. In de Katnoot, de, het onderstel van de hogere traptreden, in dit geval een Ima, die daalt in de Keter Gochma van de Malchut. Terwijl de binase Jan binnen Malchut van de Nukwa van de die zijn non-actief, nog niet, nog non-actief, op non-actief gesteld. Waarom? Die dalen onder de, de gasee van de noekwa. Dus die kan ze niet gebruiken. Wat betekent dat? Ze kunnen nog niet uh, ontvangen omwille van het geven. Duidelijk, daar is nog geen massag. De kracht is er nog niet. Maar wat is nu gebeurd? Wat nu gebeurt? Die malchut, die noekwa, die heeft van haarzelf ketter en zij moet alle vijf hebben, ja of niet? Dan, wat gaat er gebeuren? Haar eigen binase, ranpine, maalgoed, kan ze niet gebruiken, ja, die staan onder haar gaza, zie dat, onder haar gaza. Daar is geen massa, geen kracht nog in de katnoot. Maar dan kan ze nu alvast gebruik maken van de binase, ranpine, maalgoed, van de ima. Die staan, waarom kan ze dat gebruiken? Zij staan op hetzelfde niveau. Ja of niet? Kijk, ze staan op dezelfde niveau, net zoals Keter, Hochma, dan staat ook benazir en malchut, precies dezelfde kilim. Dus maar die kilim ontbreken bij Nukwa. Ja of niet? Wie, wat, ze, wat dan, wat dat zijn kilim, benazir en malchut, dat zijn de kilim van welke kilim? ontvangen kilim van Hashpa A of terwijl kilim van het geven of kilim van het ontvangen van Kabbalah. Ha? Nee, ik bedoel, de Binaze Malchut van de Nukwa, die vielen nu in de Keter Gogma. Die Binaze Malchut, die zijn altijd kelim van Kabbalah natuurlijk. Ja of niet? Die zijn Achap, met andere woorden, noemen we dat, Hozen, God en Peer. Ja? Duidelijk. Altijd de Binaze Rampine Malchut, dat zijn onderste kelim van elke partsoef. Die, die willen ontvangen. Die moeten ook ontvangen. Maar. Eerst moet je, je ze leren, ontvangen. Eerst geven. Moet je ze doen. Moet je ze laten geven. Hoe? Hoe? Werken omwille van het geven. Let op. De goed. In haar is afgeda af, zijn afgedaald de bina. Ze leren het eenmaal goed van de bina. Of van de ima. We noemen dat tvuna. Dan heeft nu van al vijf kilim, eigenlijk vijf kilim. Oké, okay. het is niet haar, kijk, die binazi helemaal goed zijn weliswaar niet van haar, zie je dat, die zijn onder haar, onder haar gaan ze, die non-actief nu, die kunnen nog niet, ze kan nog niet daar gebruik, gebruik van maken, maar ze kan nu alvast gebruik maken van de kilim, naar eigenschappen, naar de overeenkomst, in overeenkomst naar eigenschappen, ja of niet? De kilim van de binaseerampien en Malchut van de prima van de Bina, die zijn gevallen nu in de maken. daar kan ze nu gebruik van maken. Van die kilim van binaseerampien en Malhoed. Hoe? Op welke niveau staan deze kilim, nu binaseerampien en mal goed. Op het niveau van. Keter Chochma van de Nukwa. Welke kilim zijn de Keder van de Nukwa? Kilim van... Kilim de Haspaa. Of, of kilim de... Of kilim de Kabbala. Hashpa'a. Gar. Uh, gar natuurlijk. Oftewel... Oftewel... Nee, kilim... We noemen dat ook okay, kilim van... Natuurlijk gar, maar dan... Dat weet, kilim van uh, Hashpa'a. Dus kilim van het geven, Ja of niet? Klopt. Dan... Hebben we nu alle vijf sferot van de NUKWA? hele partsoef hebben we nu, waarbij alle vijf werken omwille van het geven. Iedereen ziet het? Alle vijf werken omwille van het geven. Waarom? Bin Aziran, Pinin, Malchut, die gevallen zijn in de traptreden van Keter Hochma. De Keter Hochma die willen geven alleen maar. Ja of niet? Alles, uh, ja of niet? Iedereen ziet het, dat Keter Hochma willen geven. Alles wat voor, bo, van Gaza naar boven wil geven. De kilim van het geven. Die moet je natuurlijk corrigeren. En alles wat vanaf de en naar beneden, dat zijn kilim van ontvangen. Dus wat hebben we hier? Ketterchokma En in die keterhochma vielen de binaseerampinnen maar goed. Dus als de hogere valt in de lagere, wordt als lagere. Dat is het principe, dat betekent dat de hogere die naar eigenschappen, naar de kwaliteit van hen, die bedbina zeer aanpienen, mal goed, van de noek, van de tfuna, of ja, van de ima, die naar eigenschappen zijn, ze kelim de kabbala, ja of niet, die willen ontvangen, die kelim van onder de haze van de ima maar die zijn gevallen in de kilim van keter goch dat is een kilim van het geven. Dan gaan ze zich gedragen als geven. Natuurlijk is het, is het niet voldoende, ja, maar het is omwille van het lagere gaat dat onderstel van de hogere zich gedragen als lagere, omdat de lagere heeft nog geen kracht om zijn eigen, lagere is dit in geval maar goed, hij heeft nog geen krachten om, hun, om haar eigen, uh, onderstel aan te sluiten bij de kilim van geven. Ja? Daarom, wat, daarom wordt het ook gezegd dat de ima leent, leent haar kleedij, dat wil zeggen dat de binazir en pienen malgoed aan de noekwa. En dat is in de toestand van katnoot. Dan heeft wel nu de malgoed heeft nu ketter gogma van zichzelf, en kan gebruik maken van Bina, serampine en Kilim van Bina en serampine en die als het ware zijn, we kunnen aange aangesloten worden aan haar. In een grote toestand zullen we zien, aangesloten aan haar, uh, maar nu werken zij uh, om wil ik van het geven. Dus we gaan verder. Hij gaat geweldig ons nu uitleggen, waarbij zal hij zal wel heel duidelijk zal zijn vanavond. Laten we wat, hoe dat werkt. 25. Nader punt. Wie ze, De kashit. la en kisotega. Geen zeven twintig. Laat gadlut. She gimel akilim eile bina vizon achten deima. de ima. Chozrim le ima. Hine az ola imahem Gam 29 Hanukwa Leima kanal. We 25 Nadepunt. We im ze Nimca en letterlijk samen daarmee of letterlijk, of letterlijk, of letterlijk, of letterlijk of and we im ze en daarmee vinden wij Nimca. Het blijkt dus of vinden we Gamken ken De kasht lave Dat zij de IMA Versiert haar. Met haar. Versieringen. De nu dat wil zeggen. 27. Le gadlut. In de tijd van de gadlut. Shegimila kilim eile. Dat DIDRI kilim eile. Bina, wezon, zoon 828. De ima, van de ima. Hosrim le ima, die terugkeer naar de ima. Hinei, az, zie hier dan. Ola ima hem, gama nukwa le ima, steegt samen met hem, met die kielim, die eile, ook de nukwa le ima, naar de ima, kan als boven gezegd werd. Ik laat even hier al illustreren. Dat is dan de toestand van de katnoot, zoals het hier opgetekend is. Maar in het teken, in de, in, de, in de katloot. Ja, in de katloot betekent dan, dat het man wordt, van, van de noekwa, omhoog gebracht. En daardoor, een havarne omhoog, naar de ketterhochma. Dus alle krachten van onderen worden gebracht, van de noekwa naar de keter En dat wordt dan, kijk, kijk hoe ik het, laat ik zien. Kijk naar de noekwa, naar de malgoed. Alleen keter hochma heet ze, ja. En onderaan, bina, zeer, en mal goed, die non-actief zijn. Nou, in een grote toestand komt ook de bina, de bepaalde vonken die zij kan optrekken, die noekwa, malgoed. Vanuit haar eigen plaats van onder de gazé. die alleen, waarmee kan je opgebouwd worden? Vanuit, van de plaats van onder jouw gazé. daar zitten nog vonken, de krachten die de noekwa nog niet gebruikt, in de kleine toestand, die heeft nog geen kracht. Nou, zij gaat nu opbouwen zichzelf, etc., hoe, dat komt wel later, en zij gaat dan van haar eigen plaats van onder haar gazé optrekken een aantal of één of meer vonken naar de plaats van de kilim van has Haspa, de kilim van het geven. Nou, daardoor wordt het hier in, de, in, de, in het in het, uh, in, het in, de, in de plaats van de Keter Gochma, wordt dan extra licht, als het ware, ja, een ophoping van licht. Want die vonken zijn ook licht, die komen van onder de Gazee van de Noekwa. Dus wordt het ophoping... ophoping van lichten... in de kettergoch. Maar Ah, die ophoping... moet ergens gecompenseerd worden. Ja, of niet? Er bestaat zo'n wet. Ook hier op aarde was het... Uh, de wet van de... de wet van... de wet van dat als ergens... Uh, iets verminderd wordt, dan wordt ergens ver, vermeerderd, ja, etcetera. dus, of, uh, huh? communicerende fouten. Huh? communicerende fouten, huh? communicerende, vaat. communicerende vaat. ja, kan wel ook dat zo zeggen, ja, dus, balans, alles moet in balans komen, dus als ergens, ergens, een, uh, iets, uh, toeneemt, het moet ergens, iets afnemen, het is altijd zo, als, het is altijd zo, dus als, in het westen wordt eh, aan welver toegenomen. Dan moet het ergens toch wel vandaan gehaald worden. Dan moet het ergens nog naar beneden donderen. Ja, het levensspeel moet ergens toch naar beneden gaan. Ik bedoel, niet, niet op die manier, maar het is zo. Dus kijk nou wat dit gaat gebeuren. Als nu die, die, die um, vonkjes van de Malgoed door haar uh, uh, man op, opbrengen. Die komen daar naar de Kettergogma van de kilim, van de malchut, Dan wordt het ophoping van lichten hier. Dan gaat het natuurlijk ook dat ophoping, dat gaat natuurlijk ook uitwerking hebben op de kilim van de binaziran en binnen Malchud, van de ima die nu op het niveau staat, in de Katnut stond op het niveau van de ketterhochma van de malchut. Dan gaat die binaze zeer en Pien en Malgoed opstegen naar haar eigen plaats. Terug naar, naar de eh, Tfuna. Duidelijk. En zij was verbonden met de Keter Chochma in de kleine toestand. Dan gaat ook automatisch, ook samen daarmee. De Keter Chochma van de Noekwa gaat ook naar boven. Waarom? Als een... Ja, wanneer de, toen de malchut van de tuna beneden was, was ze een geworden met de met de, mal, met de malchut, ja, met de goed. en nu die binaseerampin en keert terug naar boven, dan neemt ze ook mee de Kettergog, maar dat is het geestelijke, en het geestelijke is niet zo dat het, dat het altijd zo op die manier is dat het overeenkomst naar eigenschappen, bepaalt, het alles alles in het geestelijke. Nou, er was wel in zekere mate overeenkomst naar regenschappen tussen die, het onderstel van de Ima en het bovenstel en het bovenstel van de Nukwa. Van de nou, dan blijft het voor altijd. Dan gaat het nooit ver, uh, teloor. En dan gaan ze beiden dus op, opgetrokken, gaan ze optrekken beide naar de traptreden van de Ima zelf. Kanaal, zoals boven gezegd werd. Ik neem aan dat de dit duidelijk is, ja? Wat ik tot nu toe. Duidelijk? Oké. Okay. Het principe is belangrijk te leren, die principes. Ik had altijd gezegd dat principes zijn natuurlijk belangrijk om aan te leren. Natuurlijk, alleen met principes kan je niet uitkomen. In principe, wat betekent principes? Het principe betekent het algemene aspect. En. Het bijzondere, betekent, ja, het, het bijzondere betekent concrete gevallen. Waar, waarbij de ene traptreden, of een stukje van een traptrede valt naar, naar een andere traptreden, Dat zijn conc uh, concrete gevallen. En van alles kan gebeuren. Dat moet je zo zien. Dat beide zijn nodig. Niet alleen dat al, algemene principes zijn bijzonder belangrijk, maar dat in de in combinatie... Samen moeten ze rijmen met die concrete gevallen. En daarom iemand die vlucht van het leven, zal hem niet lukken. Als iemand vlucht van het leven wil, alleen maar principes. En geen alledaagse leven, zal hij niet slagen. Zal alleen maar bij wishful thinking zijn. Waarom? Alleen de combinatie van het mannelijke en vrouwelijke, wat ik zeg is diepe zorg. Alleen het, de combinatie tussen het mannelijke en vrouwelijke garandeert, maakt de juiste verbranding, brengt tot de, tot de vervulling. Wat betekent dat in dit geval? Zeerampien is het mannelijke, zeerampien is principes. Zeerampien, ja, die leveren de principes, als het ware. Daarom, en de noekwa, of de malgoed, dat zijn de concrete gevallen. Dat, zijn, dat is mama met haar vele kinderen, etc. De papa stelt op de regels en zij gaat het alles managen. Ik bedoel, die beiden moeten aan elkaar uh, dus overeenkomen met elkaar. Dus ook in het leven is erg belangrijk. Ook. Dus niet alleen, ik wil alleen maar. Iets of weet ik veel, alle andere dingen, maar het artsen niet. Nee. Juist, het artsen moet je altijd meenemen. Maar de hele bedoeling om dat Goddelijke, of dat wel, dat licht, krusha, het Heilige, naar beneden te halen, dat is de bedoeling. Daar is genoeg Heilige boven. We moeten het naar beneden halen. Dat is de klus. Dat is de. 29. We as. Mikabele Tanukwa, Dirtach, Amohin, De Kodex, De Kodex, Kadex, Kadex, Kadex, Kadex, Kadex, Kadex, Kadex, Kadex, Kadex, Mekabele ta nukwa, nukwa ontvangt. Nu in deze toestand. Wanneer de nukwa steekt op samen met, de, o, met het onderstel, met de binase, oftewel eile, naar de ima. Dan zegt hij ons dan in deze toestand. En dan, we, dan nu, de nukwa ontvangt, der ta ha mochin, de mochin van de kodesh-kodesh, van de het heilige der heilige van de Ima, het heilige der heilige naar lichten, dat is lichten, dat is dan lichten gar, dat is lichten van Neshama, Chaya, Nihida, dus de, de lichten van de drie eerste sferot, lichten van Gadlut, van de grote toestanden. Ki? Uh, Hatachton 31, houle le le nasaka moge Want, daar bestaat ook een principe, het principe, de lagere die opstijgt naar de hogere, hatachton de lagere 31, houle le elion die opstijgt naar het hogere, naar de hogere, of het hogere. Nasaka moge wordt als hij, als de hogere kanal, zoals boven gezegd. Dus die principes erg goed doorhebben. Als je die principes want met een kleine principe kan je enorme duizenden, miljoenen gevallen, concrete gevallen kan je daarmee dekken. Zeer belangrijk. Dus kijk nou, dus die Nokwa, die ketterhochmaal, dat die steeg nu op samen met die binazieranpienmaal goed naar de hoogte, Dan is het één opsteking. Dan natuurlijk, de hele, de hele ladder gaat omhoog. Het ja? is niet alleen dat, dat gaat alleen, alleen de noek gaat omhoog. Maar dan is de hele ladder, één trap traptreden omhoog gegaan. Dan is op dat moment, de jirsut zelf, of de ima, steekt op naar de plaats van waar vroeger, in de, stand, in de normale toestand, in de uitgangssituatie, de abo ima stond. Dus de Ischut stijgt op naar de Abouhima, en Abouhima stijgt weer op naar de Chochma van de Arikampin. En dan de Abouhima ontvangen het geweldige licht van Orchochma. Zij hebben hem niet nodig voor zichzelf, maar zij sluizen hem door naar, de, naar hun eigen plaats waar zij stonden eerder. Ja, want niets verdwijnt in het geestelijke. Abouhima die stegen op naar de hoogmaal van de Arichantien, maar op hun plaats blijven ze staan. Ja of niet? Ze blijven staan bedoel ik. De, eh, niet, het is alleen maar extra wat ze kregen, extra uh, opheving omhoog komen ze extra door iets wat de lagere hebben nu veroorzaakt. Maar op haar eigen plaats altijd blijft de Abouhima staan. Ook de nukle gaat ook niet weg van haar plaats waar zij stond. Eigenlijk, ook bij ons, niets verdwijnt in ons leven. Alles voor alles moet een mens rekenschap geven. Als een mens iemand iets doet, dan kan niets. Het is mooi, mooi bedacht, mooi wishful thinking, dat geloof en dat wordt altijd wordt jou vergeven. Jawel, nu maar... Je moet toch wel met alle vergeving, moet je dan rekenschap houden met wat, je, ja, wat, wat de mens heeft uitgespookt. Ja, oké, okay, als iemand, laten we zeggen, dat zo is het, iets. Iemand heeft iemand vermoord. Ja, laten we zeggen zo. Of iemand, of uh, een... En dan opeens zeggen ze, ik geloof wel. Ik geloof, ik ga naar de kerk of ik ga naar de synagoge, weet ik veel. Hij wordt dan... Hij wordt dan uh, hij wordt dan na daarna, dus na de moorden uitgepleegd, of Rwanda, doet er niet toe En hij zegt nu, ik heb wel, oké, okay, ik heb wel die Belgen, heb ik dan wel, uh, wel laten zij uh, dood, ja, hoe uh, zeg ik dat, vermoorden. Maar toen was ik nog niet religieus. En nu ben ik wel, ik, nu heb ik wel geloof. Ja, toen was het zo, maar nu niet. En toch nee, zeggen ze, nou, wij gaan jou ook niet berechten voor wat je nu bent. Wij gaan jou wel berechten voor wat, wat je toen heb, hebt gedaan. Duidelijk. Dus dat wishful thinking van, iemand heeft mijn zonde vergeven. Vergeven is iets anders vergeven. Ook de, ook de Haagse tribunaal kan zeggen van, wij hebben jou wel vergeven, de zonde. Wij. Maar, als mens gezien. Maar, jij moet wel boeten. Duidelijk. Ook precies hetzelfde. Alles wat de mens doet hier op aarde. Natuurlijk voor alles bestaat de rekenschap. Ja. Plus en minus. Dan hoe meer. Dus. Top -op en straf. hè huh? Beloning en straf, natuurlijk. Want anders zou geen besturingssysteem kunnen werken hier op aarde. Als het niet zo zou zijn. Stok en koekje. Eigenlijk. Het is altijd zo. Oké. Okay. Dus... Dan betekent dat die Ima, die stond nog steeds, Abou Ima, op hun eigen plaats. Maar ze, ook extra van hen, ze zijn ook opgekomen naar de Gochma van de Arigant Bin. En dan ontvangen ze natuurlijk uh, de Abou Ima, die staat nu in de waar, in de Gochma. Ze ontvangen nu Gochma, zoals het, voor het afdalen van de bina op hun eigen, En ze gaan schijnen die Gochma, naar hun eigen plaats. Waar de Abba Bohima oorspronkelijk stond. En wie staat daar nu? Wie? Wie staat nu daar nu? De Yershut, ja? De is nu opgestegen door één opsteging. Daarnaartoe, dan ontvangt Yershut ook die Chokma. En de Yershut geeft het ook door naar zijn eigen plaats waar Yershut was. Ja of niet? Zij maken dan één partsoef van, grote partsoef van de Chokma. Aan elkaar gaan ze koppelen. Want wat was, wat was in de katnoet? Moesten ze twee partsofie maken? Zie, we Yimah apart. En Yisut apart. Waarom? Omdat de, de eigenschappen waren anders. Abou wilde alleen maar ch chasadim. En Yisut wilde ook hochma ontvangen. Want Yisut viel onder de borst. En daarom werd het die, die, die aparte vorming van die. ...parzofie maar nieuw... ...hier staat op de plaats... ...van de van de jima... ...en hij ook staat op de plaats van... ...waar die was ook... ...dan die wordt gewoon natuurlijk doorgegeven... ...natuurlijk in verschillende gradaties... ...hoe hoger, hoe hoger natuurlijk... ...het is niet één potnat... Ja. ...hoe elke millimeter in het geestelijke... ...naar beneden betekent verruwing... Hebben we nog nooit daarover gesproken... ...maar het is duidelijk... Ja. ...alles wat je naar beneden... In, naar beneden komt, ja, de kaf zelfs. Als je naar beneden komt met veel licht, dan is het verhuwing niet van het licht. Het licht kan je niet verhuwen. Het licht is overal hetzelfde, maar het, het komt dan in de, in de sectoren die verhuwd zijn van de partofim. En die maken het dat het licht ook wordt dat binnenkomt, licht binnen de, binnen de bekleding. en wordt als het ware. Grover. Maar toch is het ook hochma. dan ontvangt dan de, ook de jirsut op zijn eigen plaats, dus na een, een opsteking van de Malchut in de grote toestand, Wanneer de Malchut komt, te staan in, in, in, in de ima, dus in de tvuna. Dan krijgt de Malchut, nee, dan krijgt de jirsut krijg ook de gadloed. Hoe? Welke gadloed krijgt jirsut dan? Ishtut is aan de linkerkant, ja, van de, ja, krijgt dan de Gochma. Dus na eerste opstegen van de Malchut, die pin van de Malchut die omhoog trekt naar de Tfuna, samen met de Malchut, dat is aan de linkerkant, en dat is dan het woord van de Chochma van de, van de, van de wordt via de linkerlijn wordt het aangetrokken, licht Gochma, aan uh, de linkerkant. Terwijl aan de rechterkant van de jershut hebben we alleen maar uh, im, alleen maar keter gochma, alleen maar chassadim blijft aan de rechterkant. Ja, alleen maar chassadim. En aan de linkerkant hebben we chochma. En aan de linkerkant hebben we dan de gadlood, wel gochma. Maar Gadloet alleen van dat, van dat onderstel van die binaseer en pinnenmalgoed die omhoog kwamen, die verkregen dan gochma. Uh, en samen met hen, met die binaseer en pinnenmalgoed, die terugkeerden nu naar de traptreden van links, ook de ketter hochma, die van de malchut die samen met hen op een niveau stonden in de katnoot, ook zij verkregen die gochma van links in zichzelf. Chochma, maar geen Chassadim. Dus nu de Malchut, die staat nu lekker in de Bina, aan de linkerkant, die heeft nu Chochma. En aan de rechterkant is er Chassadim. Ter ze heeft nu, waarom niet nog wat die trekt op, naar haar eigen plaats, staat links, en ze komt ook naar de plaats van de linkerkant, van de vrouwelijke kant, van de vrouwelijke kant van de, van de Tfuna, van de jish de, En dan ontvangt u, bij de eerste opsteking, ontvangt de, het resultaat daarvan is, dat, het resultaat van de eerste opsteking is, Zeranpin blijft aan de rechterkant, Zeranpin, of ontvangt, als het ware, uh, want ook Zeranpin steekt samen met die malgoed natuurlijk, alles steekt op. Zeranpin komt dan aan de rechterkant te staan, van de is, oftewel, die komt dan, die gaat bekleiden, de Israël, Saba, ja of niet, dat mannelijke gedeelte van, van dat, en en hij gaat nu, daar verkreeg je dan alleen maar Hasadim, alles van de rechterkant, de alleen maar Hasadim, aan de rechterkant. En hij bekleedt ook de Israël, Saba, ook een vrouw, mannelijke mannelijke is chassadim. terwijl de malchut, die Malchud, die steigt op naar de Twona, en via de linkerkant nu, via dat, door het opstegen van de Abouhima naar de, naar de, naar het hoofd van Arigampin, ontvangt die mal goed, zo so via de, via dat, via dat, uh, via de Abou en Jishud ontvangt ze ook Gochma. Want Jishud werd in leven geroepen om de Gochma te ontvangen. Dan, wat hebben we nu? Aan de linkerkant hebben we alleen maar de kilim van Binazir en pinem van de, van de Jersut. En die krijgen Chogma. En waar is, de, ah, waar is de. Dus de kilim van de. En waarom? En dat is geweldig, waarom? Het is dan de correctie van Binazir en pinem die moeten Chogma hebben, dan klopt het wel. Maar dan, die ontvangen dan Chogma. Maar het is niet genoeg. Moeten nog de eerste twee Kilim zijn, de Keter Chogma, moeten zij ook hebben. En die zitten dan, die zijn uh, aan de rechterkant van Israel Saba. Dan aan de rechterkant hebben we dan van de Yisrael Saba, oftewel de rechterkant van Yisot, hebben we Chassadim, Keter En aan de the linkerkant hebben we alleen dat Kilim Binazir en bin de kilim van Kabbalah en zij ontvangen chochma, geweldig, als het samen zou vallen maar het is rechts hebben we dat en links hebben we dat dat is dan controversiële toestand geen medelijn, en daarom die malchut die staat nu daar en ze heeft nu chochma geweldig, chochma, maar geen chassadim, maar zonder chassadim, kan zij dat, kan dat niet ervaren, dat is dan dat is dan onmogelijk want alles wat van beneden komt, komt omhoog. Die, die moet chassadim hebben. Eigenlijk. En überhaupt heb ik als principe: alles, alles, alles wat rechts staat is keter En wat links staat is binazer en Onthoud dat altijd. Waarom? Iedereen hoort het? Dus rechts, als het we het hebben over recht twee lijnen, dan rechts hebben we dan Keter-Gochma van de Kilim, wat Kilim betreft. We spreken van Lichten, Chassadim, en links Gwora. Maar als we gewoon wat Kilim betreft, doet er toe welke traptreden, is het? Keter-Gochma aan de rechterkant van de Kilim, en Binazi-Rampinen-Malgoed aan, aan de linkerkant van dezelfde traptreden. Eigenlijk, waarom? De linkerkant betekent niets anders, betekent dat de kilim, die kilim van, de, de kilim van Kabbalah, kilim van het ontvangen, van de zware kilim, binazerampine malgoed, die in katnoot waren in de onderste traptrede, dat zij nu zijn opgestegen in de eerste katnoot naar de, de, de, de traptrede zelf, teruggekeerd zijn. Dan hebben we die twee lijnen. Iedereen hoort het? Dus wanneer zijn de twee lijnen? Twee lijnen in de traptreden zijn alleen dan wanneer, wanneer de, uh, de traptrijden, de hogere traptrede trekt haar onderstel naar haar eigen traptrede. Dan krijgen we twee lijnen rechts en links. Ja, duidelijk. Want wat van beneden komt, dat is dan die Benazi, Rampin Malko, het onderstel. Dat komt van links, links daarvan te staan. Waarom is het links? Rechts is het de rechterlijn, dat is een chassadim. En alles wat beneden van beneden komt is altijd altijd gogma of Gorod, maar dan van de linkerkant Chochma. Ja, duidelijk, dat is de gogma die dan van de gorot afkomt. Van de chokma van de rechterkant hebben we gezegd: dat is chassadim. Kijk, als bijvoorbeeld zeer en pin stijgt op naar de, de krijgt hoofd, dan is het chassadim, maar dan op het niveau van chokma. Ja, Zerenpien als de Zerenpien omhoog trekt. Zerenpien ontvangt ook chokma, maar dan van de rechterkant. Eigenlijk waarom? Zeer en pin is chassadim. Alleen chogma van de chassadim. Maar aan de linkerkant wordt het chogma ontvangen. Van de, van de grood, van de binaal van de linkerkant. En daarom is het wat dat, is het verschil tussen die links en rechts. Oké, okay. okay, dat is een klein beetje wat we doen. We gaan verder. Na de punt 31. We nimm het is bijzonder belangrijk, als we het een keer goed door hebben, dan kunnen we daarmee verder spelen, dan zal je dat in jezelf al die bewegingen maken, van rechts naar links, gaat opleven, jouw innerlijk gaat echt uh, allerlei bewegingen maken, die brengen jou jij wordt dan zelf de, de bestuurder van jouw innerlijk, dat is geweldig iets wat nergens kan je kopen dat. Jij wordt evet. de bestuurder van jouw innerlijk, de baas over jezelf, de koning over jezelf. Nou, oh, dat is iets. Dat is echt de koning, zei We 31. we tsa ata. 32. She mitoch she ima, osifat mana, eile, lebarta. 33. Vaeta Katnut. Alken kashitla Vaeta Bekišut. Vaeta Gadlut. Vaeta Gadlut. Vaeta Gadlut. Vaeta Gadlut. Vaeta Gadlut. Vaeta Gadlut. Vaeta Gadlut. Vaeta Gadlut. Vaeta Gadlut. Vaeta en het is nog steeds bij de eerste, bij de eerste versiering. Ja? Bij de eerste versiering van de Ima. Dus bij de eerste ontvangst van de Gadlood. is de eerste keer nu. Dat de nu qua na één opsteking ze ontvangt En al kasutien. Ze ontvangt dan de versiering. Ja? Of ze ontvangt dan. In andere woorden is het kadish kadishikadishin. Heil, het heilige der heilige. Wat is Heilige der heilige? Dat is het licht wat komt uit, uit het hoofd van Arikant Pin, oftewel de Godloot. Het licht gogma Zij ontvangt dan de Godlood, licht van de Godloot betekent, maar dat is dan de eerste ontvangst. Van we nemen Zata en het blijkt nieuws. En, en het bleek nieuw, dus 32. Shemitoh. She-Ima Oziva at Maneha Eile Lebarta, dat aangezien Ima leent, uh, leent uh, haar kledij Eile aan haar dochter uit 33 ba'eta katnoet, in de tijd van de katnoot ja, die daalt naar beneden, die, die uit onderstel naar de malgoed. Alken, kashitla, daarom versiert hij haar, maakt hij haar mooi. Bekisjutte haar, haar versiering, dat zijn Schehema mogen, dat die zijn mogen. Dus de Kilim Eile, die dus dalen af naar de Malchut, die heeten dan, die heeten, dat heet, dat zij, kleidee, ja, kleidee, die hij aan haar leent. Maar de versiering zelf, of de siering, ja, siering misschien beter, de siering waarmee zij haar versiert, dat is, heet Mogen, Shechem 34, Ha morgen, dat dat zijn Mogen, dus Mogen van Gadlood, de grote, Mogen van de grote toestand. Dus de Nukwa ontvangt, nu bij de eerste opstijging, ontvangt Mogen, dus ligt Hogema van links, ja, ah, het is niet gering. We hebben ook geleerd dat het betekent ook dat zij honderd zegeningen ontvangt. Ja, net zoals de Twona. Want zij, de, de, de Nukwa dan, bekleedt de Twona. Ja, bekleedt de dan ontvangt zij ook. Twona ontvangt. Wie ontvangt? Natuurlijk niet de Malchut ontvangt. Maar de Bina, de Bina, nu wordt dan één grote part van de Bina. abowima verbindt zichzelf met de ishut, omdat de abowima steeg op naar de gochma van de Arigampin. Ja of niet? En op de plaats, op hun eigen plaats, en zij geven door Abou de gochma naar hun eigen plaats. Naar de Abouhima van oorspronkelijke uitgangsplaats van de Abouhima. En die, en daar staat wie nu? Wie, waar staat die Jisthu dan? Eromheen. Ja of niet? Die omhult als een Lamp, als een lampenkap, omhult zij de Abu Wima. is als licht. Ja, als een licht. Als een lamp. En de eerste eh, nu staat op de plaats van de Abu En omhult Abu En die ontvangt van Abu ontvangt die dan het licht Chokma. Natuurlijk is het minder dan wat Abu Wima doet en ontvangt. Maar Abu wil alleen Chassadim. Maar alles licht komt via de Abu en jij die jij ook jij in zijn nieuwe vanuit nieve situatie, vanuit zijn positie uh, als lampkap op de plaats van de oorspronkelijke waar oorspronkelijk stonden abovijver. Die ontvangt dan van abovijver en die had het dat licht wat ab wat ontvangt als lampkap ten aanzien van abovijver in die kwaliteit geef die door dat aan zijn eigen plaats, waar die, waar die stond, want niets verdwijnt in het geestelijke, dus die geeft die dat, dat licht, gog maar wat hij ontvangt, ontvangt naar zijn eigen plaats, naar de plaats van de jirsut, waar de jirsut stond, oorspronkelijk stond, ja of niet? En nu wie gaat dat ontvangen op zijn eigen plaats? Aan de linkerkant is het vandaag Tvona ontvangt dan dat, dat licht Chogma aan de linker, van de linkerkant van de jirsu die in, die stond bij, op de plaats van de Yima, oorspronkelijke plaats van de Abouhima. Yima. dat ontvangt via de linkerkant, ontvangt Tvona. Waarom? Dat is Chogma van links. Zer heeft het niet nodig. Natuurlijk komt het ook via de Zer maar hij heeft het niet nodig. Hij heeft alleen Gassadim nodig. Dus de Tfuna nu nu op de plaats van de oorspronkelijke plaats van de Jesu. Daar nu Tfuna ontvangt, Tfuna, dus de vrouwelijke kant van de Jesu, ja? O, ontvangt nu die Chokma van de Jesu, ja, van de Jesu, die bekleedt Abu op de oorspronkelijke plaats van de Abu Yima. heeft ontvangt dat. Nu, en wie gaat dan boven, wie omhult nu dit FUNA? Wie omhult dit FUNA? Op haar eigen plaats. De Malchu die nu opgestegen was, ja of niet? Dit FUNA, daar bij dit FUNA. Wat hebben we nu in dit FUNA? We hebben we die binazerampine Malchu die van dit FUNA onderstel. het onderstel van dit FUNA, die keert terug naar, die is teruggekeerd naar dit FUNA, naar de Ierszoet. Dus die staat aan de linkerkant. En dan die Tfuna ontvangt nu die Chokma, oftewel Bina, Zeeran, Pin, en Malchut, die stonden in de Katnut, in de Malchut. Die ontvangen nu Chokma, en die Tfuna o, is omhuld door de Keter Chokma van de Malchut, want niets verdwijnt in het Geestelijke. Zij stonden eerst op de plaats van de Malchut, in de Katnut, de Bina, Zeeran, en Malchut, op dezelfde niveau van Keter Chokma. En nu, zij is nu, en nu die Bina's en Malgoed zijn naar haar plaats gekomen, omhoog getrokken, dan halen ze ook uh, de Malgoed naar boven. Dus Malgoed is dan de lampenkap ten aanzien van de t'funa. De t'funa is nu als uh, de lamp die dan de hoogmaand vangt, ja of niet? En dan de Malgoed, de lampenkap, die past zichzelf aan het licht wat daarin zit, ja? wat daar, daarin zit, dan ontvangt ze ook de gochma. Natuurlijk is het minder, natuurlijk is het, dat, maar het is wel gogma, het is wel omhulsel, maar het is wel om Oké? Okay? En dat is wat hij noemt, dat, dat, um, die, die, uh, dat is wat hij zegt, dat de bina, oftewel de ima, die geeft, die, die leent, die kilim, beter, eile, oftewel, bina, ze en malchut van de nukwa. En wanneer zij die bina in ze en die eile, wanneer die eile, ze eile, van de tvuna, die, die keer terug van de ima, zelfde. Die keer terug naar de ima, dan, dan, gaat zij die tfuna, gaat malchut, sieren, ja, met het licht, wat zij heeft. En dat licht is dan de licht van de gogma. En dat wat hij noemt, mogen. Mogen, omdat alle licht, dat licht wat komt uit het hoofd, is ook het hoofd, dat heet mogen. Want mogen betekent uh, hersenen. Duidelijk. Dat is wat hij ons zegt. Dus, de, niet, we nemen zet, ik 34 na de koma. Weet het gaat loopt, in de tijd van de gaat maar dan in de eerste gaat Alleen maar de eerste keer, wanneer de eerste keer, de malchut trekt op naar, dit von, naar de ima. We neemt zet, met kasjetet, bekishoot de ima, en het blijkt dus, dat die malchut is met kashetet is versierd, gesierd misschien beter, gesierd, met de siering van de ima. Eigenlijk. Eh, Zij ontvangt dan de mochin van de ima. Eh, nieuw.